Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De man die vorig jaar bij Maarsen met 200 km per uur inreed op een gezinsauto. heeft drie jaar cel gekregen. Justitie had acht jaar geëist. De rechter geeft een lagere straf omdat doodslag niet is bewezen. Bij het ongeluk op de A2 kwam een vader om het leven en raakte vijf mensen gewond. Augustus was de drukste maand ooit voor Schiphol. Ruim 6,4 miljoen passagiers reisden vorige maand via de luchthaven. Donderdag 11 augustus was het drukst. Toen waren er 222.000 reizigers. Er wordt vooral meer gevlogen van en naar Europese landen. Op vluchten naar andere continenten was de groei minder sterk. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump hoopt dat zijn tegenstander Hillary Clinton snel weer beter is. Ook kondigt Trump aan dat hij snel met meer informatie over zijn eigen gezondheid naar buiten komt. Democraat Clinton heeft een longontsteking en voert de komende dagen geen campagne. Een hogeschool in Breda gaat nog eens goed kijken of de omstreden wetenschapper Diederik Stapel in dienst wordt genomen. Aanleiding daarvoor zijn een verzoek van de medezeggenschapsraad van de hogeschool en reacties van boze medewerkers. Diederik Stapel raakte vijf jaar geleden in opspraak door fraude met onderzoeken. De politie heeft vorig jaar ongeveer 17 van de voortvluchtige criminelen kunnen oppakken. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er zijn zo'n 12.000 veroordeelden die nog een straf moeten uitzitten. Meestal zijn het mensen die hun proces in vrijheid mochten afwachten en er na de veroordeling gingen. En een populaire tentoonstelling over tovenaarsleerling Harry Potter... komt volgend jaar naar Nederland. Van februari tot en met juni is de expositie in Utrecht te zien. Bezoekers kunnen decors bekijken uit de films... net als kostuums en voorwerpen. Dan nog het weer, volop zon, maximaal 30 graden. Morgen en woensdag wordt het nog iets warmer. En pas donderdagavond of vrijdag meer bewolking. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de A15-europoort richting Rotterdam bij Rosenburg dicht door een gekantelde vrachtwagen. Er staat inmiddels drie kilometer file. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit Rozenburg. De afsluiting duurt waarschijnlijk volgens Rijkswaterstaat tot zeven uur vanavond. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. My life is brilliant.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 Be a baby